ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy Fontein met het NOS journaal. In Oekraïne is een journaliste en mensenrechtenactiviste mishandeld. De vrouw van 34, Tetyana Tchernoviel, werd afgelopen nacht... door onbekende mannen uit haar auto getrokken en in elkaar geslagen. Ze werd in een sloot achtergelaten. Tchernoviel ligt op de intensive care van een ziekenhuis. Ze heeft onder meer een gebroken neus en een hersenschudding. Tchernoviel had een camera in haar auto hangen... maar die is door de aanvallers meegenomen. Wie hier achter de aanval zit, is niet duidelijk. De leider van een oppositiepartij in Oekraïne denkt dat de aanval verband houdt met het journalistieke werk van Chernobyl. De Amerikaanse ambassade in Kiev heeft de aanval veroordeeld. De moslimbroederschap heeft gereageerd op het besluit van de Egyptische interimregering... om de broederschap te bestempelen tot een terroristische organisatie. Een vooraanstaand lid van de Moslimbroederschap zegt dat de organisatie met alle activiteiten zal doorgaan. Het besluit heeft geen betekenis. De enige waarde ligt in het papier waarop het is geschreven, zei hij. De autoriteiten houden de Moslimbroederschap verantwoordelijk voor een hele reeks gewelddaden in Egypte. De Moslimbroederschap is de beweging van oud-president Morsi. Die werd afgelopen zomer door het leger afgezet. Sindsdien gaan de aanhangers bijna iedere dag de straat op om daartegen te protesteren. Het Russische hoge rechtshof gaat twee zaken tegen de zakenman Godorkovsky opnieuw bekijken. Het gaat om twee veroordelingen, 2005 en 2010. De rechtbank oordeelde toen dat de oliegigant 380 miljoen euro aan achterstallige belasting moet betalen. De Rus zit sinds zijn vrijlating vorige week in Duitsland. Hij zei eerder dat hij niet terug naar Rusland durfde... omdat hij bang is dat hij dan het land niet meer uit mag tot hij het geld heeft overgemaakt. Het weer... Vannacht is het zo goed als droog bij een graad of drie. In het noordoosten kans op voorstaande grond. Morgen bewolkt, soms even zon. In het zuidwesten kan een bui vallen en verder droog. Het wordt zes of zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. ZFM in de avond. brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis Een heel fijne vrolijke kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! It was Christmas Eve, babe In the drunk tank Say another one, and then only sang a song. down the corner down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 a fairy story, till I believed in the Israelite, and I believed in Father Christmas, and I looked to the sky with excited eyes, then I woke with a yawn in the first light of dawn, and I saw him in his disguise. Lead your heart and let your road be clear. They said that be know Christmas. They said there'll he, no, no, be peace on Earth. Hallelujah, Noel! Be happy on the Christmas we get. We deserve. Christmas tree